4 uur. Dit is Radio 1. Het Tessel blok. Is Mark Rutte een Emiel Ratelband of de tovenaar van Os en moeten de geldpersen niet eens aan in Europa? Dat straks in Villa VPRO. Eerst het NOS Journaal, Mark Visser. Bij de explosies bij de marathon in Boston zijn 150 mensen gewond geraakt. Dat heeft de gouverneur van Massachusetts zojuist gezegd op een persconferentie. En hij benadrukte dat er gisteren, na de explosies, niet nog meer bommen zijn gevonden. Alle verdachte pakketjes bleken geen explosieven. De enige bommen waren de twee die zijn afgegaan. In Iran zijn vermoedelijk geen doden gevallen bij de zware aardbeving van vandaag. De gouverneur van de getroffen provincie zegt geen meldingen over doden te hebben. Een Iraans persbureau meldde eerder dat het getroffen gebied een woestijngebied is, waar niet veel mensen wonen. Het Amerikaans Instituut registreerde een beving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Schok werd ook in India, Dubai en Bahrein gevoeld. Het IMF heeft de groeiverwachtingen voor Europa naar beneden bijgesteld. Dit jaar zal de economie in de eurozone met een kwart procent krimpen. Half jaar geleden ging het fonds nog uit van een kwart procent groei. Voor Nederland komt het IMF uit op dezelfde verwachting als het Centraal Planbureau, min 0,5 procent voor dit jaar. Voor volgend jaar is het IMF iets optimistischer, met een groei van 1,1 procent. De Nederlandse patiënten is kritisch over het verstrekken van experimentele medicijnen aan uitbehandelde patiënten. Via een bemiddelingssite kunnen patiënten sinds vandaag in contact komen met farmaceutische bedrijven en zo aan nog niet goedgekeurde medicijnen komen. Volgens de federatievoorzitter Wind is het belangrijk dat eerst duidelijk wordt wat de effecten van een medicijn zijn en wat voor bijwerkingen er kunnen optreden. Wat ons betreft uh, uh, moet absoluut... Uh, de vraag gesteld worden wie heeft hier nou wat aan, de, de fabrikant, de farmacie of de patiënt. Nou, het gaat ons om het patiëntenbelang en we hechten buitengewoon aan zorgvuldige procedures, uh, goed onderzoek. En uh, dat heb ik hier nog niet kunnen zien. De patiëntenfederatie wil binnenkort in gesprek met de oprichters van de bemiddelingssite. Ze verwacht dat ook artsen kritische vragen zullen stellen. De Duitse deelstaat Rijnland-Paltz heeft een cd gekocht... met informatie over geheime bankrekeningen in het buitenland. Er is ruim 4 miljoen euro betaald voor de cd. En de informatie zou een half miljard euro... aan belastinginkomsten moeten opleveren. Het is niet bekendgemaakt van wie de cd afkomstig is. Onlangs werd er al soortgelijke informatie verkocht... aan de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen. Noord Blad Der Spiegel meldt dat de informatie gaat... over 10.000 klanten van banken in Zwitserland. Op een bedrijventerrein in Kuik, in Brabant, is gisteren een partij cocaïne gevonden. De drugs werden bij toeval ontdekt bij het lossen. Het was een grote vangst, zegt de politie. In de afgelopen vijf jaar hebben we zo'n grote vondst niet meer gedaan. Het gaat om 210 kilo in een container die bij een bedrijf was binnengekomen. En toen de werknemers die container gingen lossen, vonden ze daarin niet alleen de inhoud die erin zou moeten zitten, maar vervolgens dus ook de harddrugs. Er is nog niemand aangehouden. Marktwaarde van de cocaïne wordt geschat op zo'n 8 miljoen euro.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 Er is nog niet zoveel aan de hand. Er staan zeven files. De meeste staan in de randstad. Twee files worden veroorzaakt door ongelukken. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen een brug en Afrit Soest twee kilometer. De wegen staan wel weer vrij. En op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Afrit Brielen en Spijken 5 vijf kilometer. En na de ster gaat Fila, VPRO verder. Blijf luisteren dus.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 Samen sterken. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Vila VPRO. Tot half vijf bij u hier op Radio 1. Met ons economiepanel Klinkende Munt. Vandaag met Joop Schippers, hoogleraar arbeids- en emancipatie economie En beleggingsexpert Hendrik Meesman van Meesman Index Investments. Hartelijk welkom allebei. Er ligt geen nieuws natuurlijk, een sociaal akkoord. Dat kan niemand ontgaan zijn. Vanochtend heeft uh, Tom Heert dat enigszins toegelicht van FNV-zijde... en heeft nog maar eens benadrukt dat wat hem betreft... dat akkoord helemaal geen vragen openlaat. De voorgenomen bezuinigingen van 4, hoeveel was het? Zoveel miljard zijn uh, van de baan. Voorlopig althans, dat zegt hij wel, maar hij zegt, daar, daar praten we niet meer over. Wat ons betreft zijn die verdwenen achter de horizon. Morgen gaat er gedebatteerd worden over het akkoord met uh, Ascher. Er is waardering natuurlijk, maar er is ook heel veel kritiek. Laten we daar eerst maar even over beginnen, Hendrik. Snap jij iets van de kritiek, bijvoorbeeld vanochtend van de heer Buma... CDA-fractievoorzitter in de Telegraaf, die zegt... ik ben een polderman natuurlijk, want ik ben van het CDA... dus altijd blij met zo'n akkoord. Alleen, wat staat er nou in? Want ik hoor van alle kanten iets anders. Ja, is dat zo? Uh, nou ja, ik, ik heb, ja, in grote lijnen ben ik, denk ik daar wel mee eens. In de zin dat uh, het akkoord in mijn ogen ook opviel... dat er vooral veel dingen... Niet, heel veel dingen niet zijn afgesproken, of in ieder geval afgesproken is om dat naar nou, de toekomst door te schuiven. Dus um, waar het algemene beeld leeft, er moet uh, hervormd worden nu, veel hervormd. Want we zitten in een crisis en je moet de crisis ook niet voorbij laten gaan. De gelegenheid moet je aangrijpen om ook structurele hervormingen door te voeren. Dat er in dit akkoord uh, ja, heel veel van die dingen juist niet zijn opgepakt. Mm -hmm. een of twee dingen, dat men één of twee dingen, bijvoorbeeld verkorten van de WW, dat men dat heeft. Laten liggen, dat, kan ik, dat vind ik ook nog wel verstandig. Maar een heleboel andere dingen denk ik van. Dat, ja, dat vind je verstandig echt omdat het crisistijd is? Ja, ja, dat ook. En überhaupt de vraag: uh, ik, ik las ook dat, uh, dat het aantal mensen. dus we wel een van drie jaar naar twee jaar. Nou, überhaupt het aantal mensen dat voor uh, die drie jaar periode in, dus in aanmerking komt voor WW uitkering voor drie jaar is sowieso al klein. Dus het levert ook niet zoveel zo op. Maar ook om de crisissituatie. Ik vind het belangrijk dat we. De, ...structurele hervormingen doorvoeren... ...en echt um, die economie weer op poten uh, proberen te krijgen... ...daar zijn een aantal dingen voor nodig... ...waardoor waarschijnlijk nog veel meer bedrijven zullen gaan omvallen. Dat het eerder moeilijker wordt voordat het beter wordt... ...laat dat gebeuren, maar zorg er dan wel voor... ...dat die mensen inderdaad goed opgevangen worden. Mm -hmm. Dus dat, dat een, een behoorlijke WW-uitkering... ...denk ik dat dat, nu niet, geen, uh, dat dat nu belangrijk is... ...en geen prioriteit. wat okay, te Oké, dat is dan verkorten. een positief punt, vind je eruit. Ja. Joop, wat is jouw indruk? Toen ik het uh, zat te lezen, toen moest ik ergens aan denken... Namelijk aan het regeerakkoord. Dat meen je uh, en dan een wat meer doortimmerde versie ervan. Um, als je kijkt wat er op papier gezet is, dan zie je dat er heel goed over nagedacht is. En dat het een heel bewuste poging is van werkgevers en werknemers... om weer met elkaar in gesprek te komen. Dat is sowieso iets is wat eigenlijk afgelopen is Het wordt al veel gezegd, het is meer een akkoord wat de polder weer op de ja, kaart zet... Ja. dan dat dat doet waar Hendrik het over Ik heeft. Ik denk dat dat ook de belangrijkste verdienste van het akkoord is. En er zit een heel bewuste poging in om een aantal dingen die het kabinet... Uh, op eenvolgende kabinetten de afgelopen jaren naar de politiek toe gehaald hebben... En de WW, met name dat derde jaar, is daar sprekend voorbeeld van. Om dat weer terug te uh, halen naar de sociale partners. En bedoel, de hele, het hele verhaal zoals het opgebouwd is... zie je dat dat echt een doortimmerd verhaal is. Dat is niet zomaar op een middag in elkaar geknutseld. Bedoel, het zijn ook veertig pagina's. Bedoel, dus dat zegt wel dat dat niet, uh, nou ja, niet zomaar iets is. Mm. Waar echt een, een koers uitgezet wordt. En dit is een eerste stap. Daar staan een aantal dingen in. Er staan inderdaad ook een heleboel dingen nog niet in. Maar wel vanuit het perspectief... we gaan dit weer als werkgevers en werknemers samen organiseren uh, en wij willen weer uh, met uh, de, de vinger aan het stuur zitten. Mm -hmm, dus de politiek, ah. ja Hendrik trekt een gezicht van oei. Nou ja de vraag ja. is inderdaad of je daar blij mee moet zijn. Dus dat, dat, dat uh, nou, verschillen wij enigszins van mening over Joop. Maar dat uh, of dat, dat uh, werkgevers en werknemers dus weer een grotere vinger in de pap gaan krijgen... Uh, ik, ik denk dat we daar uh, ja, terughoudend mee moeten zijn. Mm. Um, ze hebben een bepaalde achterban je je er... waar ze voor staan. En dat belang dienen van die achterban is lang niet altijd hetzelfde... als het, belang, het algemene belang dienen. En daar van zit het land? Een, ja, dat, ja, van het land, ja. Maar en kan je je plus... politiek voorstellen dat, dat, wel zo, dat het door de politiek wel zo wordt gezien... als je de polder, de sociale partners, maar bij je hebt, achter je hebt... dan is het draagvlak van ja. uh, uh, uh, voor jouw regering een stuk groter. Als er geen ja, stakingen uh, komen, geen boze uh, uh, werkgevers. Nee, dat, dat, ik begrijp dat, maar dat is natuurlijk ook een beetje zo gegroeid. De vraag is natuurlijk, als je dat niet zou hebben... of dan ineens iedereen nog morgen op het Malieveld staat. Ik vraag me dat ernstig af. Wij zijn in Nederland van nature überhaupt geneigd... om samen dingen op te lossen. Dus ik weet niet of op het moment dat je zegt... Well, we gaan een aantal dingen weer terug naar de politiek halen... wat in het verleden wel gebeurd is, en die sociale partners toch wat uh, minder een uh, rol laten spelen. Ik, ik, ik denk niet dat dan meteen ineens dat draagvlak verdwijnt. Mm. Bovendien kun je ook nog de vraag stellen... van de, zeg maar, de democratische legitimiteit. We, we stemmen op politici. We hebben een partij, we hebben een regering die een meerderheid heeft. In ieder geval de Tweede Kamer. He, we hebben daarop gestemd en die komen met een bepaald beleid. En vervolgens wordt dat beleid voor een deel in ieder geval weer... neergelegd bij een andere partij waar we helemaal geen stem in hebben. En die bepalen nu een mm. aantal dingen van... ja wij in ieder geval als burgers hebben daar nooit voor gekozen. Nou, even. Uh, de WW hebben we het net al over gehad, daar zijn jullie het allebei wel over eens... dat dat goed is wat er in het akkoord staat... dat dat nu in elk geval uh, niet zo, zo hard wordt aangepakt... en dat, dat de uitvoering daarvan en de verantwoordelijkheid daarvoor... bij de, bij de sociale partners, ligt. Yeah. Dat, dat is wat Joop mm -hmm. goed vindt. Nou, dat ontslagrecht, daar wordt heel verschillend over gedacht. Ook dat is naar voren geschoven met het oog op de crisis. Wat de WW betreft, zeg jij Hendrik, vind ik dat wel goed. Wat het ontslagrecht betreft niet... Dat ze dat voor zich uit hebben um, geschoven. Ja, dat is wat lastig. Dat is uh, op lange termijn denk ik dat het heel goed is als het, het ontslag, of nu wel wat uh, flexibele arbeidsmarkten. Dus dat dan, dat is onderdeel dat daarvan. Van onderdaan van, ja, of dat je dat nu nog even voor je uitschrijft, kan ik ook nog wel iets bij voorstellen. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je dan op zijn minst afspraken maakt om op de toekomst het wel te doen. En die afspraken zijn niet gemaakt. Dus dat zou ik dan voor pleiten. Mm -hmm. Ik denk dat uh, dit uh, ook een heel voorzichtige en omzichtige poging is... om uh, dit van de agenda af te voeren. Ik bedoel, Nu uh, wordt gezegd, nou, misschien 1 januari 2016... als de crisis dan over zou zijn. Nou, die is nog niet over tegen die tijd. Of althans, de werkloosheid is dan nog steeds uh, torenhoog... want die gaat niet zomaar spontaan aantrekken. Maar eigenlijk zijn uh, nou, heel veel mensen het er al over eens... van dit moet je eigenlijk helemaal niet doen... omdat de arbeidsmarkt in Nederland al zo flexibel is. Mm -hmm. Dat is overigens ook een van die dingen die uh, in uh, dat sociaal akkoord staat. Uh, er uh, wordt in het begin ook even keurig gememoreerd. Uh, in Nederland hebben de afgelopen jaren diverse hervormingen plaatsgevonden. Uh, dus in de, uh, uh, in de verleden tijd. Uh, en daarmee dus ook een beetje aangevend van, uh, en dat spoort op zich met wat ook werkgevers afgelopen zomer al gezegd hebben, van dit hoeft allemaal niet meer zo ontzettend nodig. Mm. Nou, het kabinet kan natuurlijk zich niet permitteren om te zeggen, ja, we hebben dat in het regeerakkoord gezet en nou gaan we dat niet meer doen. Dan, dan ontstaat er opstand uh, te midden van de VVD-kiezers. Maar Die als je het nu op deze, al, nou ja, maar laat ik de... zeggen dan misschien met echte drastische consequenties voor Rutte. Uh, maar onder deze constructie, doel, en dat is denk ik ook een beetje het effect van het akkoord. Doel, uh, CDA en VVD staan natuurlijk op een heleboel punten uh, tegenover elkaar, maar als ze nou de sociale partners hebben... als een soort nou ja, leg legitimering, een soort uh, doekje voor het bloeden... van oké, okay, zij vinden dat het, uh, dat het zo moet. Nou ja, dan moeten wij er verder maar niet over kibbelen. Ja, zo schuiven ze ook een heleboel van de problemen van hun eigen bordje. Dus vanuit politieke rationaliteit kan ik het wel begrijpen. Hoe zien jullie, Hendrik, in eerste instantie uh, dat uh, uh, verhaal van... Um, van premier Rutte, waar dus onder andere door Buma van wordt gezegd... ik snap er niks meer van, en waar zijn eigen fractievoorzitter... Halbe Zijlstra blijkbaar ook niks van snapt. Namelijk dat hij zegt, eigenlijk gaan wij uit. Dat willen we gewoon uitgaan van groei, al vrij snel. En daarom hoeft dat pakket van 4, zoveel miljard extra bezuinigingen... is van tafel, althans voorlopig. Uh, dat is waarschijnlijk helemaal niet meer nodig, want wij gaan daar gewoon van uit. En u kunt daaraan meedragen door auto's te kopen, huizen te kopen, weet ik veel boten te kopen. Um, begrijp jij iets van dat verhaal? Nou ja, de, de, de, ik begrijp wel waarom hij het zegt en de gedachte erachter. Ik denk alleen dat het erg onrealistisch is. Gegeven is het de situatie. Ja, ja, wel in de zin dat als dit een alternatief is voor echte maatregelen nemen. Als hij, en dat is een beetje de indruk die hiermee gewekt wordt, natuurlijk met het hele akkoord. Van we moeten de, de, ja, een aantal maatregelen schuiven ons uit. Neem we niet. We, gaan, we moeten toch proberen uh, te hebben van een. Uh, vera uh, ja, Veranderingen in, in sentiment onder de, de, de consumenten. Ze moeten weer geld gaan uitgeven. We gaan positief zijn. Hou op met dat gesomber. Hè? Mm -hmm. nou ja, uh, dat zou natuurlijk mooi zijn. Alleen, je kijkt, mensen zijn kijken wel naar, gewoon naar hun portemonnee. En die zien: we hebben zitten met een enorme schuldenberg in Nederland. Dat is toch een van de belangrijkste problemen waar niks aan gedaan wordt. De hypotheken, de huisprijzen dalen. De pensioenenuitkeringen uh, zijn. Of de, pensioenen de, werkloosheid. zijn minder, de werkloosheid loopt af. Ja, al, allerlei problemen. Uh, waardoor mensen, ja, ik, ik vind heel rationeel de reactie van mensen... van ik doe het even wat rustig aan, ik ga wat meer sparen, wat minder uitgeven. Dat is heel begrijpelijk en dat gaat niet veranderen... doordat de minister-president zijn jongens, kom, allemaal vrolijk worden nu. Dus ik vind het een ja, gevaarlijke weg om, als je daar alleen maar nog maar op afgaat... Uh -huh. daarop vertrouwt, dan, dan gaat dat, denk ik, mis. Is het ook niet politiek gevaarlijk voor dit hele sociale akkoord... dat het daar bijna een beetje van afhangt... of er niet over een paar maanden toch onmiddellijk weer, Joop, geschermd gaat worden? of met Ja, het valt allemaal toch tegen, we moeten die miljarden toch gaan bezuinigen. Ik denk dat de sociale partners daar niet al te gelukkig mee zullen zijn dan. Nou ja, we begonnen dus straks met het uh, citaat van Heert, of althans dat hij gezegd had dat er voor hem, wat hem betreft... geen bezuinigingen meer aan zitten te komen. Uh, bedoel, dus dat gaat uh, na de zomer uitgevochten worden... Mm -hmm en de, dan is de hoop van het kabinet... dat inderdaad de internationale groei weer wat aantrekt. Uh, nou ja, misschien de binnenlandse bestedingen... onder invloed van uh, de mooie woorden van Rutte... en misschien het enthousiasme wat zich van dit land uh, meester maakt... Uh, in het spoor van de inhuldiging van de nieuwe koning. Wie weet, wat een <lacht> nieuw sentiment en wat een vrolijkheid dat... Uh, maar dat gaat, de kans dat dat gaat lukken... dat je in zo'n korte tijd zoveel groei weet te realiseren... Uh, bedoel, die is, is buitengewoon klein. Nog even toch, voordat we naar... naar naar iets anders gaan. Uh, de dingen die er niet in staan. Jullie zeiden het allebei al. De pensioenen, nou dat is natuurlijk ook een, een, een stop. Ik bedoel, waar, waar het hoofd half in hangt. Daar is gewoon niets over afgesproken. Nog gaan ze doen. Over de zorg is eigenlijk er ook bewust helemaal buiten gehouden. Daar, daar moet er apart over onderhandeld worden. Maar iets anders wat jullie zeiden, wat er niet in staat... dat is werk. Banen creëren. Dat kom je niet tegen in het akkoord, Hendrik? Nou, ik moet eerlijk zeggen, anders dan Joop ja, heb maar... ik het niet 40 pagina's nee, gelezen. Maar, maar ik... wat ik eruit op heb gemaakt, of wat ik over gelezen heb, uh, niet, nee. Maar, en dat, dat is iets wat eigenlijk al speelt sinds het aantreden van deze regering. Er wordt veel gepraat over bezuinigingen en een aantal van de hervormingen. Maar een van de dingen die nadrukkelijk ontbreekt, en waar een aantal mensen al nadrukkelijk een paar keer op hebben gewezen, is een goede agenda. Ja, moet er moet bezuinigd worden, ja, moet er moet hervorming plaatsen. Maar kom ook met een perspectief voor lange termijn, een goede uh, agenda. En het is een punt wat ik hier ook al eerder heb ingebracht. Hè. Wij hebben Wij De afgelopen twintig jaar zijn we gegroeid... in een soort schuldgedreven groeimodel, zou ik maar zeggen. Daar moeten we vanaf. We moeten naar een productiviteitsgedreven groeimodel. We moeten onze, ja, een, de economie moet om. We moeten een andere manier gaan vinden om ons geld te verdienen. En daar hoor je inderdaad helemaal niks over. En onderdeel daarvan is natuurlijk ook ja, werkgelegenheid. En ik geloof dat dat daardoor zal komen. Ik heb daar veel meer vertrouwen in, in die fundamentele omslag maken... van onze economie naar meer innovatie productiviteitsgedreven economie. Dan? Dat, dan dat we proberen terug te gaan naar het oude model. En ook dan bijvoorbeeld korte termijn maatregelen... om werkgelegenheid of banen te dat moet je, je kan mensen proberen te begeleiden naar andere banen. Maar op lange termijn moet je zorgen... dat de economie weer op gezonde voet komt te staan. Zodat de economie zelf voor die werkgelegenheid zorgt. Joop, die omissie in het akkoord. Dat er althans voor de leek geen woord staat over het creëren nee, van werk. Nee, maar dat is dat, dat, marginaal. Er staat inderdaad iets over beter begeleiden van mensen naar banen. Er staat iets over uh, mensen met, uh, gedeeltelijk, die gedeeltelijke arbeidsgeschikt zijn... hoe je die eventueel wat verder zou kunnen helpen. En er staat natuurlijk het nodige in over, uh, over flexbanen. Mm -hmm. uh, dat is overigens wat mij betreft een van de punten waarvan ik denk... van ik begrijp niet hoe de vakbeweging daarmee akkoord gegaan is. Want uh, bedoel de gedachte dat uh, door dit akkoord flexbanen beter beschermd zijn... Worden. Dat vind ik niet erg goed geregeld. Er is bijvoorbeeld afgesproken dat uh, als je ergens een bepaalde tijd... een tijdelijk contract gehad hebt, uh, dan was het zo dat je er drie maanden uit moest... en weer een nieuw contract uh, kon krijgen. Die periode is nu verlengd naar zes maanden. Hm. Vanuit het perspectief ja, dan gaan bedrijven mensen eerder in vaste dienst nemen. Wel, nee, dat gaan ze helemaal niet doen. Die mensen die staan nu een half jaar op straat in plaats van maar drie maanden. Die drie maanden waren voor veel mensen nog wel overbruggbaar. Uh, dan konden ze bijvoorbeeld in die periode met vakantie en ze konden het huis eens een goede beurt geven. Oké, okay, dat is het flexwerk, maar dat zegt nog steeds niks maar, over het creëren van nou, werk. Nee, ja, precies. Bedoel, Want je dus, kan ook zeggen, er ja, staat wel in van de ene ja, baan naar de andere baan begeleiden, maar dat heeft niet zoveel zin als er baan geen baan is. is. Nee, nee, precies. Nou ja, maar dat is natuurlijk ook iets wat uh, heel moeilijk door werkgevers en werknemers alleen uh, kan gebeuren. Want dat vergt inderdaad. Nou ja, denk een beetje aan werkgelegenheidsprojecten uit de jaren 30. Het Amsterdamse bos, de bosbaan, het Feyenoordstadion. Nou ja, meer van ja, dat soort en grote projecten. Maar dat fundamentele projecten. waar Hendrik het over had? Nee, dat fundamentele, dat, fundamentele dat, moet, dat moet ook gebeuren. Maar als je alleen maar fundamentele uh, wijzigingen uh, doorvoert. We hebben natuurlijk in Nederland de afgelopen jaren. in termen van het flexibeler maken van de economie. hebben we al ontzettend veel uh, gedaan. Niet met de huizenmarkt, uh, uh, niet met de hypotheken. Dat, dat klopt. Maar de arbeidsmarkt is in Nederland natuurlijk toch al tamelijk flexibel. Uh, maar als je niets doet met extra bestedingen, dus extra geld, uh, de voorbewijs spreken, de bouw, uh, ik, bedoel, ik heb het wel eerder gezegd, uh, zonnepanelen op de daken, isoleren van woningen, glasvezelkabel overal aanleggen, uh, meer mensen inzetten in het onderwijs om te zorgen dat mensen die uh, op het MBO zitten, dat die net iets meer leren, zodat ze uh, als ze van school komen ook net iets, nou ja, laat ik zeggen met, met meer power aan de slag kunnen komen als er dadelijk weer wat werk komt, dat staat er allemaal niet in en dat zal ook de komende, de komende half jaar nog moeten worden afgesproken. En je ziet, en dat is op zich ook heel opmerkelijk... dat uh, de ene na de andere uh, politicus, maar vooral ook de ene na de andere econoom... dat die als het ware omvalt. Uh, was het bij wijze van spreken een jaar geleden nog 80 van de economen... die zeiden van nou, nee, dat moet, niet, uh, dat moet je niet doen. Inmiddels is het bij wijze van spreken omgedraaid in de 2080. En ook mensen die nog uh, buitengewoon, uh, nou ja, terughoudende opvatting verkondigden... over overheidsoptreden jaar geleden... Geleden, die zijn nu overigens zonder dat ze dat verder toelichten... Hmm. Uh, van mening veranderd. Dat vind ik voor uh, de professie niet, uh, niet erg pleiten. <lacht> het verbaast je. Dat verbaast mij weer. <lacht> uh, nee, nee het, verbaast mij, het verbaast me eigenlijk als ik er goed over nadenk. Niet. Maar, <lacht> maar je bent je altijd niet. toch weer geneigd om te denken... <lacht> om je eigen om professie om precies... te beschermen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Goed, laten we naar een ander onderwerp gaan. En dat is uh, het, het, het monetair stimuleren van de economie. Geldinjecties geven. Um, Europa maakt zich daar zorgen over, omdat dat hier in Europa... althans volgens, volgens mij en kennelijk volgens Europa zelf... dan ook niet of nauwelijks gebeurt. Terwijl bijvoorbeeld Japan, daar, daar draai je de geldpers op volle toeren... Daar is aan de lopende band wordt de yen daar zo kunstmatig laag gehouden... dat er niet meer tegen opvalt te concurreren. Uh, als dat uit de hand loopt, he, dan praten we over een valutaoorlog. Uh, Hendrik, hoe staat dat ermee? Is Europa inderdaad helemaal het onschuldige kindje dat verbijsterd toekijkt hoe de rest wel gewoon lekker geld bijmaakt? En... Nou nee, zo zou ik het niet willen omschrijven. Oh, ja, hoor. Uh, maar, uh, kijk, Japan zet nu de sluizen echt wagenwijd open. Dus in die zin gaan ze nu echt een stap verder dan anderen. Dat wel, maar Europa heeft natuurlijk ook de rente al een hele tijd uh, erg laag. Dat is in ieder geval een van de maatregelen. Een ruim monetair beleid, dat is een van de aspecten. Die... Ze hebben in het verleden ook, ze bieden de banken de mogelijkheid... om tegen zeer gunstige voorwaarden en goedkoop geld te lenen bij de Europese Centrale Bank... wat dan de bedoeling is dat dat weer in de economie terechtkomt. Dat gebeurt niet echt. Maar dat, dus in, Ook in Europa zijn er een aantal maatregelen... die toch onder, eh, uh, uitzonderlijke maatregelen genomen... Mm -hmm. en vooral die hele lage rente, die we normaal maar, gesproken niet kennen. Dus er is al enorme stimulering, ook okay, in Europa. Maar zijn dat maatregelen die Europa neemt... waar de rest van de wereld qua handel en concurrentie last van heeft? Nee, nee, Wat, ja, dat, wat dat, bij Japan wel het geval is. Nou ja, dat, dat, dat is dus de vraag... Ja, men zegt nu... door wat er gebeurt is, de yen is natuurlijk sterk gedaald. En daar heeft de rest van de wereld dan uh, last van. Want dan kunnen de Japanners uh, goedkoper exporteren. En onze import daarnaartoe, uh, export daarnaartoe wordt duurder. Dat, dat is zo. Um, en in die zin, dat is in Europa niet gebeurd. De euro is ondanks eigenlijk de hele crisis die al jaren duurt, is eigenlijk ja, heel sterk ja, ja. gebleven. Dus wij hebben niet dat voordeel tussen haakjes gehad. Uh, maar ik geloof niet dat dat de voornaamste reden is. Het wordt nu wel wel wat over ge, gejammerd zou we ja. zeggen hè? dat dat dat Japan dus nu voor zichzelf een soort concurrentievoordeel creëert en als iedereen dat gaat doen ja dan zou dat inderdaad nadelig zijn maar ik denk ik kijk in het algemeen als je kijkt naar Japan om nou Japan als voorbeeld te gaan stellen van zo zouden wij het ook moeten doen dat zou ik wel heel verkeerd vinden ja. want kijk nu ze gaan nu een stap verder maar Japan is natuurlijk ook al heel lang bezig met een hun rente staat al, nou ik weet niet hoe lang, 10, 15 jaar op En je kan niet zeggen dat niveau. ze al uit de crisis zijn. Nee, helemaal het ook, niet. Nee. Het, het monetair beleid, en dat, dat hebben we daar gezien. En we, ik vrees, ja, we, we, we, in Europa gaan we ook een beetje dat Japan-scenario in. In Japan hebben we gezien dat ze daar ook, die, nadat de crisis eind jaren 90, oh, eind jaren 80, begin jaren 90, vastgoedbubbel barstte daar. Hebben ze ook een extreem ruim monetair beleid eigenlijk gevoerd jarenlang. En nu gaat daar nog een, sta, een schep bovenop. Maar dat hebben ze al heel lang. Maar ze hebben de een aantal andere dingen gewoon niet aangepakt. In het bijzonder daar ook weer de schulden. Berg. En een beetje grote, vergelijkbaar. Dus slechte leningen bij de banken. De banken hebben ze niet gesaneerd en, en, en gezond gemaakt. Daardoor heeft het eindeloos geduurd. En wij, wij gaan een beetje datzelfde pad op. hoopt, die monetaire injecties en... is dus niet, niet, een, niet een idee? Niet een oplossing? Dat geldt uh, in heel veel gevallen. dat, uh, nou ja, daar het uh, gezegd of van toepassing is. dat je een paard wel naar de beek kan brengen. maar het niet kan Precies. laten drinken. Uh, bedoel, en de ruimte is er uh, voor. nou ja, meer bestedingen, voor investeringen. Door, maar bedoel, ja, als mensen niet zien dat het ook op een of andere manier loont, rendeert. dan, dan doen ze het dus niet. Dus inderdaad, wat Hendrik zegt, van die, die structurele hervormingen. Bedoel, die, moeten, die moeten zeker doorgevoerd worden. Maar dan nog zul je zien dat uh, mondiaal gezien. is er de afgelopen jaren. Heel veel liquiditeit gecreëerd, heel veel nou ja, geld in omloop gebracht, maar even zeggen. En dat moet op een of andere manier, moet dat er ook weer uit. Want anders dan krijg je toch dat je. Dat op, moet er ook, ook weer uit? Ja, in die zin van uh, dat we weer naar normale. Dat zijn, dat zijn, dat zijn maar natuurlijk hoe krijg je afgelopen... het ooit weer weg? Nou ja, dat betekent dat dus dat, er. Op ter, nee, maar dat op termijn... dat er dus een restrictiever uh, monetair beleid moet worden gevoerd. En dat betekent dus inderdaad hogere rentestanden enzovoort. En denken jullie ook dat de IMF en de Wereldbank... want die gaan daarover mm -hmm. praten deze week... dat dat ook een beetje hun advies zal zijn? Of hun, hun, hun, hun, hun... Nou, niet voor de korte termijn, vermoed nee? ik. Nou ja, ze hebben dus net een, een publicatie uitgebracht... waarin ze in ieder geval wel nadrukkelijk wijzen... op de risico's van ja. die extreme monetaire Precies. stimulering. Ja. Als je dat te lang blijft ja. doen dat dat risico's met zich meebrengt. En zij noemen een aantal dingen, onder andere, nou ook de banken... maar ook dat dat ja, allerlei onrendabele bedrijven en activiteiten daarmee in stand houden. zombiebedrijven, en op, precies, zoals ze die noemen, ja, ja. ze noemen het letterlijk zo, inderdaad, ja. zombiebedrijven. Ja, en dat is natuurlijk op korte termijn ja, enigszins begrijpelijk... want anders ja. komt er nog meer werklozen, maar op lange termijn is dat niet gezond. Als bedrijven onrendabel zijn, kunnen ze maar beter failliet gaan... en zorgen dat de mensen die daar werken en het kapitaal wat daarin zit... anders wordt... Ergens voor de doeleinden, bedrijf. voor ja, Voor wel doeleinden, iets ja. Dat is nou de kern. Hoe zorg creëer je welvaart? Maar ja. als dat voor een zombiebedrijf geldt, geldt dat toch eigenlijk ook voor een zombie bank? die houden we allemaal ja. maar over En voor een zombie ja. economie? En voor, ja, voor ja. een zombie dat, economie. We kunnen niet de hele economie <laughs> ineens wegdoen. Nee, maar die zombie bank is ook natuurlijk een heel goed punt. Dat is een groot verschil tussen Europa en Amerika. In Amerika hebben ze vrij snel die banken gewoon gedwongen... één, openheid te geven over hoe slechte leningen ervoor staan. En vervolgens herkapitaliseren. Dus nieuw geld aantrekken, gezon, gezonde balansen weer van maken. Um, en in Europa hebben we dat nog niet gedaan, nog steeds niet. En ja, dat gaat heel langzaam. En ja, zolang de banken niet gezond worden... gaan ze ook niet meer krediet verstrekken, al gaat de rente naar 0%. Heeft het zin, eventjes een hele gekke stap misschien... ten slotte voor de laatste paar minuten... Uh, om dan niet meer geld uh, in de economie te pompen vanuit de persen... maar bijvoorbeeld wat men zegt dat Cyprus wil gaan doen... Oh, die zeggen, we hebben nog wat goudvoorraad, we hebben nog wat goud liggen... weet je wat, dat gaan we gewoon omzetten in, in, in centen, dan hebben we wat. Zo kopen we, onze, nou, kopen we onze schuld af natuurlijk niet. Maar we, ma we maken dat te gelden. Waarom is dat eigenlijk een idee waar iedereen zo van gruwt, Joop? Mensen zeggen, oeh, dan gaat de goudprijs dalen, wat vreselijk. Dat moeten we niet hebben. Nou ja, als de goudprijs daalt, dat is vooral vreselijk... voor de mensen die in goud belegd hebben. Ja. Het uh, is dus natuurlijk voor veel mensen uh, is het lang zo geweest... dat uh, waar het met het vastgoed slecht ging... Uh, waar het met aandelen en obligaties slecht ging... was goud dan iets wat in ieder geval nog uh, nou ja, op pijl bleef... en vanwege allerlei crisisachtige verschijnselen... juist qua waarde nog toenam. En die mensen die dus die een paar goudstaafjes hadden liggen... ja die hebben nu pech. Maar op zich, verder in monetaire, te, monetaire nee, termen betekent het eigenlijk voor wat mij betreft niks. Nee, het klopt, is ik, dan gewoon het beleggers. De reden dat komen. er natuurlijk wat, wat over te doen is, is dat als Cyprus dat gaat doen, dan denkt men oh, nou, als Cyprus dat doet, dan gaat misschien Italië en Spanje en ja. andere landen dat ook doen. En dan komt er een enorme voorraad, dan kelderen die prijzen en dan snijden ze zichzelf in de vingers. Dus dan hebben ze zelf uh, mm. ook geen baat bij, bij wijze van spreken. Maar nee, dat is... Kijk, de grootprijs is sinds begin deze eeuw enorm gestegen. En was zo'n weer wat. We moeten dat ook niet overdrijven. Dat, dat is eigenlijk waarschijnlijk een heel gezonde correctie. Laat die goudprijs maar wat dalen. Kom, en je weet prima. wat er gebeurt als die prijs erg daalt. Wie gaan het dan opkopen? <laughs> de Nederlanders en de Duitsers. Kijk, dan zijn we weer terug bij af... Business as usual. Zo is het. Oké, okay, dankjewel Joop Schippers en Hendrik Meesman. Dit was Villa VPRO voor vandaag. En zometeen hoort u hier op deze zender Radio 1. Natuurlijk zoals altijd na het Nieuws van Al 5 het Radio 1 journaal met Lucella. Goedemiddag. Lucella Carasso, hallo. Uh, de aardbeving in Iran, zware aardbeving. Meestal is het dan zo dat je de eerste berichten hebt, 40 uh, doden en dat loopt dan heel snel op. En nu eigenlijk is het omgekeerd. Oh. Het begon met 40 doden, het zijn er nu nul. Dus is, ja, Gelukkig, maar als dat klopt, uh, het roept natuurlijk wel wat vragen op. Zeker. Dus daarvoor hebben we uh, contact met onze correspondent. En de zoektocht in uh, Boston, er waren uh, een hele batterijen uh, mensen... die een persconferentie gaven en ze hebben nog geen idee... wie er achter de aanslagen zit. Oké. Okay. Dit is Radio 1. Nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Eh, wat ze wel hebben weten in Boston is in ieder geval dat er geen andere bommen zijn gevonden na de explosies van gisteren. Dat heeft de gouverneur van Massachusetts bekendgemaakt op een persconferentie. De politie heeft nog geen idee dus wie er achter de aanslag zit. Het aantal gewonden bedraagt volgens de laatste telling 176. 17 mensen verkeren in levensgevaar. En drie mensen kwamen gisteren om het leven, onder wie een jongen van acht. De FBI zegt dat er in het onderzoek naar de daders meerdere sporen worden gevolgd. In Iran zijn vermoedelijk geen doden gevallen bij de zware aardbeving van vandaag. U hoorde het net Lucella al zeggen. Gouverneur van de getroffen provincie zegt geen meldingen over doden te hebben. Een Iraans persbureau meldde eerder dat het getroffen gebied een woestijngebied is... waar geen bevolkingscentra in de buurt liggen. Amerikaans instituut registreerde een beving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. En de schork werd ook in India, Dubai en Bahrein gevoeld. IMF zegt dat de groei van de eurozone tegenvalt. Dit jaar zal de economie in de eurozone met een kwart procent krimpen. Half jaar geleden ging het volgens nog uit van een kwart procent groei. Voor Nederland komt het IMF uit op dezelfde verwachting als het CPB. Min 0,5 procent voor dit jaar. De politie in Arnhem heeft de stadhouderstraat afgezet... na een melding dat er iets zou gaan ontploffen. Volgens de politie zijn vijf mensen uit de omgeving weggehaald. Er zijn drie woningen ontruimd.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 De files die opvallen op de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Papendrecht. Vier kilometer, dat kwam door een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer open. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam Spijken nissen vier kilometer. Dat komt ook door een ongeluk, maar ook daar is de weg weer vrij.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 Boston is een sterke stad. Boston overleeft dit wel. Al dus de burgemeester van de stad die gisteren werd opgeschrikt door twee bomaanslagen. Straks meer over de persconferentie die over die aanslagen gegeven is. Eerst gaan we naar Iran, getroffen door een zware aardbeving. 7,8 op de schaal van Richter. Contact heb ik met correspondent Thomas Erdbrink. Thomas, goedemiddag. Ja, er komen tegengestelde berichten binnen over het aantal slachtoffers. Uh, eerst veertig, toen mogelijk honderden werd gezegd. Uh, nu zegt de gouverneur van het gebied dat getroffen is... dat er niemand is omgekomen. Wat een verwarring toch. Ja, nou ja dat, is, dat is niet geheel ongebruikelijk hier in Iran, dat soort verwarring. Maar het is wel eigenlijk zo gegaan. De Iraniërs hebben eerst gezegd dat dit de zwaarste aardbeving in de afgelopen 40 jaar was... op een diepte van 10 kilometer... om vervolgens op allerlei manieren daar weer van terug te krabbelen... en uit te komen op het punt dat er weinig schade is en bijna geen, geen doden. Het is een... een een achtbaan van uh, emoties en, en aantallen uh, waar heel veel mensen hier ook over in de war zijn. Maar zover ik het kan zien, en nogmaals het aardbevingsgebied is meer dan duizend kilometer verderop, maar zover ik het kan zien uh, valt het inderdaad redelijk mee met de aardbeving. Want komen er wel al beelden vanuit het gebied? Nou, zeer sporadisch. Ik heb wat foto's gezien uit het gebied, maar nog belangrijker, ik heb zelf gebeld met mensen in het gebied. En die beamen ook wat de gouverneur zegt. Uh, ze zeggen, uh, ja, er zijn, uh, er zijn uh, muren omgevallen en uh, uh, hè, de, de telefoonpalen zijn omgevallen. Maar het is, het is niet zo dat hier honderden mensen bedolven onder huizen liggen. Iets wat de Iraanse uh, vertegen, regeringsvertegenwoordigers eerst zelf absoluut de indruk gaven dat wel was gebeurd, maar waar dus later van terugkwamen. En het zou ook niet kunnen dat dat weer een stukje verderop is in het, in het gebied? Dus niet bij de mensen die jij sprak, maar verderop misschien wel? Of, of ja. is er gewoon ja. iemand veel te snel geweest? Ja, nou, dat sluit ik niet uit. Het is, het is een zeer afgelegen gebied. Ik ben er een paar maanden geleden geweest. Ik heb er met een helikopter overheen gevlogen... omdat ik was uitgenodigd voor een soort programma over Irans strijd tegen drugs... wat er nogal vrij intensief plaatsvindt daar aan die grens. En ja, er is werkelijk kilometerslang helemaal niks. Uh, dat betekent niet dat er ergens afgelegen dorpjes kunnen zijn... die uh, wel in puin zijn, maar ik verwacht niet... dat daar binnen de komende uren echt duidelijkheid over komt. Thomas Ertbrink was dat over... Iran. Ja, iedereen die bij de finishlijn in Boston was, daar in de buurt, lever je foto's en filmpjes in. Dat was de boodschap van alle mensen die een half uurtje geleden een persconferentie gaven in Boston. There have to be hundreds if not thousands of photographs or videos or observations that were made down at that finish line yesterday. And I would encourage you to bring forward anything. If you call in I assure you that someone will follow up on your photographs or videos that you want to submit for consideration. Ja, er moeten toch honderden of duizenden beelden van zijn. Dus lever ze alsjeblieft in, dan kunnen ze, ze bekijken. De gouverneur van Massachusetts, Massachusetts, uh, zegt dat op de plaats van de aanslag uh, twee bommen zijn gevonden. Two and only two explosive devices were found yesterday. All other parcels in the area of the blast have been examined, but there are no. Unexploded Ja, daar werd eerst nog over uh, gesproken... dat er misschien ook uh, bommen lagen die niet waren afgegaan. Dat is dus niet het geval volgens de gouverneur. Wessel de Jong, onze correspondent, is in Boston. Wessel, de burgemeester was er, de FBI, een congreslid. Nou, een, he een hele batterij mensen kwam aan het woord. Wat duidelijk werd, is dat ze nog geen idee hebben wie erachter zit, hè? Ja, dat grote aantal mensen dat op het podium verscheen... dat moest een beetje vervullen... hoe weinig informatie ze wel niet hebben eigenlijk. Het was toch vooral setkop... en bedankjes voor het eh, ambulancepersoneel... Voor, voor de zieke waagse brandweer en de politie. Ja, gespeculeerd wordt het natuurlijk toch wel uh, volop... maar goed, dat deden ze dus niet op het podium. Speculaties gaan toch vooral over... dat de, dat, dat de dader toch een Amerikaan wellicht is... dat het niet om internationaal terrorisme gaat... Dus eigenlijk maar op basis van één gegeven plaats is dat die aanslag gepleegd is op Patriot's Day... wat voor, wat voor Amerikaanse nationalisten uh, een hele belangrijke dag is. Ja. best Bessel, ik onderbreek je even, want uh, af en toe ben je moeilijk te verstaan. Misschien kan je even draaien, dat wil nog wel eens helpen dat je dan uh, beter uh, te verstaan bent. Dus als je gedraaid hebt, ga door. Ja, nou wat verder ook nog wel opvallend was aan die persconferentie... is uh, dat u net zoals Obama uh, gisteravond... dat hij ook het woord terrorisme, dat, dat iemand het woord terrorisme in zijn mond nam. Uh, de officier van justitie die noemde dit een... een een laffe daad. Ja, een laffe daad is bij mij geen juridische categorie. Maar verder willen ze dus duidelijk niet aan. Geeft ook nog maar weer eens aan hoe ongelooflijk weinig ze weten over wat er nou precies gebeurt en wie erachter zit. En wat is het laatste nieuws over, over de slachtoffers van deze aanslagen? Uh, de, de laatste getallen zijn is dat het ongeveer 150 gewonden zijn. 17 zijn er nog in een ernstige toestand. En het dodental is gelijk gebleven: uh, Drie drietal doden. Eén dode is inmiddels bekend dat is Martin Richard. Een jongetje van acht jaar. Hij had net zijn vader begroet. Hij was naar zijn vader toegerend, die gefinisd had. Op het moment dat hij weer terugrende naar zijn moeder, werd hij gegrepen door die bom. Een heel treurig verhaal. Wessel, Wessel de Jong was dat vanuit Boston. En later deze uitzending uh, hebben wij contact met de Nederlandse studenten... die foto's heeft gemaakt van het uh, moment dat het gebeurde. Foto's die worden dus gevraagd in te leveren. Wij zullen met, uh, met haar spreken. En misschien ging het er in Amsterdam ook wel even over, over die toestand in Boston. Want eh, Amsterdam staat natuurlijk een enorm evenement te wachten met veel publiek. De inhuldiging van koning Willem-Alexander. Burgemeester van der Laan maakte de veiligheidsmaatregelen vandaag bekend. Matthijs van der Wiel was daarbij. Mathijs, en ik neem aan dat het woord Boston ook nog wel even viel. Zeker, Van der Laan zei dat uh, wat daar gebeurt op de voet wordt gevolgd. Onder meer door de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Maar dat het op dit moment geen aanleiding is om de veiligheidsplannen aan te passen. Nog steeds uh, gaan de autoriteiten uit van een mild dreigingsbeeld, zoals hij dat noemt. Waarbij alle scenario's mogelijk zijn en alle scenario's worden besproken. Ook het scenario van een mogelijke aanslag. Maar het is nu geen reden om de veiligheid op te schroeven. Vooral ook, zei Van der Laan, omdat we nog steeds niet weten wie achter zit achter de bomexplosies in Boston. Nee, en wat, wat wilde hij kwijt over hoe ze de veiligheid regelen in Amsterdam? Ja, natuurlijk wilde hij niet alles kwijt... maar hij wilde wel duidelijk maken wat het karakter zal zijn. Namelijk het voortdurend zoeken naar een balans tussen... aan de ene kant veiligheid, maar aan de andere kant ook... feestelijkheid en openlijkheid. Luister maar naar Van der Laan. Uitgangspunt voor de hele organisatie rondom de troonswisseling... en alle maatregelen die we hebben genomen, die zijn...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 En dat betekent dus dat het uh, geen extreme veiligheidsmaatregelen zullen zijn. Er zullen geen scanners staan of er zal, geen, er zal niet preventief gefouilleerd worden. Het is de politie die de mensenmenigte in de gaten zal houden... om te kijken of daar iets reks gebeurt zonder extra hulpmiddelen. Het gebied dat wordt afgezet op de Dam... dat is zelfs kleiner dan wat er tijdens de dodenherdenking op 4 mei wordt afgezet. Aan een aantal bewoners van de straat achter de Nieuwe Kerk... en aan een aantal ondernemers zal worden gevraagd... of ze misschien vrijwillig hun pand willen verlaten. Maar dat gaat allemaal in overleg. Niemand zal gedwongen worden. Het moet vooral niet op slot gaan. Het moet ook niet de uitstraling krijgen van een VIP-evenement. En zo uh, moet het publiek wel overal bij kunnen komen. Dus feestelijk en veilig. En de politie moet er vooral voor zorgen dat het niet escaleert. Dat het feestelijk blijft die dag. Dat het niet een al te autoritaire uitstraling heeft de politie inzet. Goed, dankjewel. Matthijs van der Wiel was dat vanuit Amsterdam. En zo praten we over experimentele medicijnen... die via internet makkelijker te verkrijgen zijn. Nu, Gauthier en Kimbra met hun hit uit 2011. Somebody that I used to know. Now then think of when we were together. Like when you said you felt so happy you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 Ja, het is, uh, nou, 14 minuten voor vijf inmiddels. U krijgt de verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staat 60 kilometer file in totaal. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. En de dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk. De langste staan op de A28, Utrecht richting Zwolle, voor Leusten 6 kilometer. En op de A15 Europoort richting Rotterdam bij Spijkenisse 6 kilometer. Het komt er een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 journaal. Met onder meer nieuws uit de gezondheidszorg. Er is namelijk wat hoop voor patiënten die uitbehandeld zijn, want een nieuw internetbedrijf kan ze makkelijker toegang geven tot experimentele medicijnen. En dat zou misschien wel eens een oplossing kunnen zijn. Verslaggever Jeroen de Jager is bij het bedrijf dat dat verzorgt. Jeroen, uh, waar, waar doen zij? Wat doen ze precies? Vertel eens. Nou, het is een inter internetbedrijf, uh, het gaat om het bedrijf My Tomorrow's heet het. Uh, en in feite struint het wereldwijd de markt af uh, op zoek naar biotechbedrijven. Bedrijven die innovatieve medicijnen in feite proberen te, te maken. Uh, en zij proberen, dit bedrijf probeert dus die medicijnen die officieel nog niet geregistreerd zijn, Om die hier naar Nederland te halen en dan uh, patiënten, behandelende arts, zo'n biotechbedrijf bij elkaar te brengen en uh, hier dus ook te helpen bij het krijgen van toestemming... om die medicijnen, die experimentele medicijnen... Uh, te gebruiken bij, bij patiënten. Dat is in feite dat bestaat in feite bij de gratie van het internet. Anders zou het, denk ik, nooit, uh, nooit hier uh, ontstaan zijn. Nee, terwijl het geen garantie biedt natuurlijk dat die medicijnen uh, helpen. Nee, het, uh, het zijn medicijnen die nog niet helemaal zijn uitgetest... die wel de fase 1 hebben doorlopen. Fase 1, wat moet ik me daarbij voorstellen eigenlijk, Sjaak? Eerste fase van onderzoek. Uh, uh, je moet je voorstellen dat uh, de gemiddelde tijd is nu ongeveer 15 jaar. En die is verdeeld in fase 1 tot en met fase 4. En aan het einde van fase 1 komt er heel nadrukkelijk het veiligheidsaspect aan de orde. Dus ja, ook... Ik vind de CEO hier. Ja, inderdaad. En uh, dat veiligheidsaspect is voor ons natuurlijk van wezenlijk belang. Want we willen natuurlijk ontzettend voor waken dat patiënten iets toegediend zouden krijgen... wat nog niet aan die veiligheidseisen voldoet. Nee. Uh, dus uh, pas na fase 1... Uh, uh, gaan wij kijken of dat het, uh, uh, het middel dermate uh, hoopvolle resultaten laat zien dat het uh, de moeite waard is om ja. het voor patiënten beschikbaar te maken. En patiënten hebben er veel voor over om het uh, risico aan te gaan volgens mij. Uh, Hans Koch die is uh, ALS patiënt. U zit in een verre fase al van uw ALS. En u heeft zelf ook geëxperimenteerd. Zelfs eigen medicijntjes gebrouwen. Ja klopt. Uh, bij gebrek aan betere moet je dat soort dingen proberen is mijn mening. En wat heeft u gemaakt? Uh, nou, waar u op doet dat is een mengseltje van, uh, van natriumchloriet. Met een beetje zuur, waardoor je zeg maar wat vrije chloorionen in je bloed kan krijgen. En dat heeft u zelf gemaakt, zelf gebrouwen en vervolgens opgedronken. Uh, dit initiatief hier van Morrow's is dat iets waar u uh, brood in ziet, zal ik maar zeggen? Ja, het is heel belangrijk, omdat uh, de normale afwikkeling van die onderzoeksprotocollen eigenlijk ve veel te lang duurt. Uh, gemiddelde ALS-patiënten... Uh, heeft een perspectief van drie jaar. Dus die kan helemaal niet wachten op een uh, ontwikkeling die 15 jaar duurt. Nee, en dat is inderdaad, Lucia, een beetje het ding wat ze hier willen gaan versnellen. Uh, de ontwikkeling van nieuwe medicijnen duurt gemiddeld 14 jaar. Uh, als, je dit nou, als je die experimentele medicijnen op deze manier sneller op de markt... Uh, brengt En dus ook sneller resultaten gaat zien of ze al dan niet werken. Dan kunnen ze misschien ook wel sneller geregistreerd gaan worden. Jeroen, uh, later meer van jou. Ik praat erover door met gezondheidseconoom Guus Schrijvers. Goedemiddag. Goedemiddag. U zat al even met uw hoofd te schudden toen u dat hoorde over de eigen brouwsel en uh, de medicijnen via internet. Ja, ik, uh, ik geloof er niet zo in. Het moet er heel terughoudend zijn om mensen... die in het laatste stadium van hun leven zijn... of heel ernstig ziek zijn... experimentele middelen of uh, geneesmiddelen of behandelingen aan te bieden. Want wa wa waar zitten de risico's in, behalve dat het niet werkt? Geld uit de zakklopperij. Die mensen zijn in hoogste... In paniek, die gaan overlijden, dat is hun gezegd. En die zijn tot alles toe bereid. En die zijn bereid om kwakzalvers te zoeken. Die zijn bereid om experimentele middelen te slikken. Baat het niet, schaadt het niet. Die zijn bereid hun hele eigen vermogen nog op te soeperen. Dat moet goed beschermd worden. Ik vind het prima dat dat internetbedrijf die lijsten bekend maakt. Ik, ik daag ze ook uit. Publiceer alsjeblieft. Ik zit zelf in zo'n commissie voor experimentele uh, behandelingen. En uh, vaak rommelt, rammelt dat onderzoek. Ik kan niet verder. En, en, en als ze in, in fase 1 zitten, dat is niet voldoende. Nee, kijk, zoals dat zoals is net dus werd de gezegd. veiligheidsmaatstaf. Terwijl je eigenlijk bij mensen die dus op het, in de laatste fase van hun leven zijn... ook nog wel eens geneesmiddelen wilt toedienen... Van, uh, die niet zo veilig zijn. Maar Wie weet helpt het toch. Dus eigenlijk is die veiligheid in het allerlaatste stadium... niet meer de belangrijkste eis. Dat moet je goed uitleggen. Het is niet veilig. Het kan zijn dat u daardoor juist eerder overlijdt, maar we geven het een kans. Maar dat is dus eigenlijk niet het zwaarste criterium... bij de mensen die dus echt heel ernstig ziek zijn. En ik denk dus dat het wel moet kunnen. Er zijn ook voorbeelden in de Verenigde Staten dat men erg zat te mopperen... omdat de zorgverzekeraar het niet wilde betalen... En ik denk ook dat je daar ruimte voor moet bieden. Ik zit zelf dus uh, veel bij de zorgverzekeringswet... en zeg van, nou, misschien moeten we uitzonderingen maken... voor mensen die dus, voor wie dit dus het uiterste ultimum remedium... het uiterste middel is. Dat kunnen we doen. Maar dan moet je wel goed bewaken. En een onafhankelijke instantie moet het doen. En ik voel niks voor een stichting die dus even heel zieke mensen... en aanbieders bij elkaar brengen. En dan want, daar... want dan denkt u dat zij daar te makkelijk geld mee verdienen? Ja. Dat denk ik, en dan gaan ze hun eigen... want ze hebben hele goede, veelbelovende geneesmiddelen, hoor. Dat geloof ik ook. Want het is echt niet allemaal troep waarschijnlijk wat nee, ze aanbieden. Nee, het is best wel goed, maar ze gooien hun eigen naam te grabbel. En de andere ding is, als je dan die ernstig zieke patiënten... dat experimentele middel geeft, maak je er dan meteen een onderzoek van... Als je dan 10, 20 hebt, dan heb je meteen ook wat extra uh, gegeven. Maar da dan gebruik je dus de patiënt echt als proefmiddel. Gebeurt ja. natuurlijk wel vaker, maar u zegt dat zou je dan met zo'n ja. medicijn in ontwikkeling doen. Ja, dat is een uh, andere manier doen. van CLO om aan je patiënten te komen. En zeg nou goed, dan gaan we dat uitproberen. Dus ik het moet wel, daar hebben wij dus aan de universiteit heel veel. Uh, leergat meebetaald dat de verkeerde geneesmiddelen... te vroeg op de markt komen. Met alle verdriet voor iedereen en voor, zelfs voor het nageslacht. En ik zeg dus, als je dat zoiets wil, zo'n status... dat je dat mag geven, uh, kom langs, vraag uh, onderzoeksgelden aan... Uh, doe zelf ook experimenten en ga nou niet zeggen van de bureaucratie van de overheid is iedere keer weer zo traag en daarom kunnen onze goede geneesmiddelen niet op de markt komen. Ja, want dat wordt gezegd, hè. deze patiënten ook net uh, en Jeroen de Jager zei ook gemiddeld duurt het veertien jaar voordat een medicijn ja. op de markt komt. Er is niet een nee, manier dat is... om dat te versnellen, nou, dat je... moet echt veertien jaar duren. Nou het ligt ook vaak aan de farmaceutische industrie die niet goed uh, dat heeft onderzocht. Er is wel iets van om te versnellen. Je zou kunnen zeggen, nu is in ieder land wordt opnieuw een geneesmiddel getest. In Nederland, in België. Daar zou ik wel wat Europese regelgeving willen hebben. Als dat in één keer in Europa een onderzoek is geweest. Dat het dan dan voor win je iedereen misschien geldt, een paar jaar. Dan er, win je een paar jaar. Je zou ook uh, wel een Experimentele behandeling kunnen hebben. Dat hebben we nu niet in Nederland. Een experimentele betaling daarvoor. Daar heb Wat ik ook bedoelt wel... u met een experimentele betaling? Dus dan zeg je van nou voor gedurende drie jaar willen wij ernstig zieke patiënten uh, wel dit experimentele middel gebieden, mits er ook onderzoek bij wordt uitgevoerd. En dan tegen een zacht prijsje? Juist. Omdat ze meedoen aan een onderzoek ja. en risico lopen. Ja. En dan moet het worden uitgevoerd onder universitair toezicht... met goed onderzoek, want echt, we hebben met geneesmiddelen... en ook met behandelingen, leergeld betaald in de afgelopen 50 jaar. Want wat dit bedrijf doet, dat mag juridisch wel? Ja, het mag wel. En ik vind het ook goed dat ze reclame ervoor maken... en mensen erop attenderen, maar ze moeten niet een soort makelaar worden... een soort markt van bedrijven en ernstig zieke mensen. Dan is ja, maar dan echt... vindt u toch ook niet goed dat ze er reclame voor maken? Ze Als kunnen morgen wel eens laten maken en aangeven dat er bepaalde dingen op de markt zijn. En ik vind ook dat ze in medisch contact of in de Telegraaf moeten publiceren. Wij hebben een goed middel en uh, we komen er niet doorheen. Laat ze dat dan maar zien. Dat heb ik vaker meegemaakt en dat zal wel versnellen. Maar dan man en paard noemen en concreet en niet stemming maken. Het duurt altijd 15 jaar. Laat maar weten en dan komen we eruit. Guus Schrijvers, dank voor uw uh, commentaar bij dit initiatief van uw bedrijf. Dank u wel. Gerrit Hiemstra is hier, vijf minuten voor vijf. Gerrit, van alles wat deze week had je ons in het vooruitzicht gesteld, ja. dat is voorlopig nog wel even zacht in ieder geval. Ja, dat is zo, al is het wel zo dat er op dit moment grote temperatuurverschillen in Nederland voorkomen. In het noordwesten is het onder de 10 graden aan de kust, is dat het geval, terwijl het in Limburg op veel plaatsen gewoon 19 of zelfs 20 graden is. En dat zijn grote temperatuurverschillen. En waar komt dat door? Nou, dat komt omdat er een, een, een, een grens, uh, ja, een front over het land ligt... Uh, die markeert de warme lucht in het zuiden en de koele lucht in het noordwesten. Die grens blijft ook vannacht over het land liggen. Daardoor houden we ook vannacht uh, die tegenstellingen... wat bewolking en wat regen in het zuiden van het land. En morgen dan trekt hij weer naar het noorden toe. En dan betekent dat dat we in de loop van de dag weer in de zachte lucht terechtkomen... Bij die wolkenzone zit ook een beetje regen. Dus dat trekt dan in de loop van de dag van zuid naar noord. En dan gaat het weer opklaren in de loop van de dag vanuit het zuiden. Dus vooral het zuiden komt er goed vanaf, morgen overdag. Uh, en dan kunnen de temperaturen weer oplopen daar tot een graad of uh, 20. Terwijl het in het noorden een beetje achterblijft van 15 graden. En dan wordt het daarna weer wat koeler, hè? tweede helft ja, van de week. Want uh, donderdagochtend passeert een koud front. Daarachter zit weer koudere lucht. Dan gaan we weer wat lagere temperaturen krijgen. Daar blijven we dan ook in het weekend in zitten. Uh, op zich, ja, het is dan een stuk koeler, een graad of 10 overdag. En s'nachts zelfs wat lichter vorst. Moeten we weer krabben? Uh, uh, nee, ja, er wordt weer krabben. Zeker, zeker. Oh. Alleen er is veel zon en Houdt er is het maar nooit op. op? Veel zon, weinig wind. Ja, ik Daar had, ik houden we had, ik ons af. Ik heb het al vast. gezegd, van alles. Ja, wat. Ja, ja, ja, ik neem het jou ook niet kwalijk. Gerrit Hiemstra was dat met het weer. We gaan uh, naar het nieuws van vijf uur. In het uh, komend uur in het Radio 1-journaal, zoals eerder gezegd, uh, spreek ik met een student in Boston die beelden heeft gemaakt van uh, de explosies. Tot zo. Vanavond BNN Today. Je ziet er wel wat uitgemergeld uit, vind ik. Ik heb ook wel afgezien gisteren. Vanavond om half negen op Radio 1. Ik denk dat geen enkele moeder, als haar dochter zegt: Hé, hey, mam, ik wil later muzikant worden, dit ze dacht. Geen joepie. Luister en kijk mee op Radio 1.nl. Twee. Oh, woe, woe, woe, zo, wow. Sorry. Was ja, jij dat? Uh, uh, nee, uh, Jack. <laughs> dank dank je wel. Jack! <laughs> nieuws van alle kanten.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 Thank you.